Vlaanderen en het Mago-mysterie. Een detective-voorspel in acht episoden van Francis Durbridge. Vertaling Johan Bennik, muziek Koos van der Giend, regie Dick van Putten. Achtste en laatste episode, De Bezoeker. Meneer Stone, u vindt het wel goed als ik maar direct op de zaak in kwestie kom... ...en er niet omheen draai, wel? Ik werk op het ogenblik samen met de politie in een zeer belangrijke zaak. Die zaak eist een zo snel mogelijke oplossing... ...maar we missen nog één belangrijk bewijsstuk. Oh ja? Ja. We hebben allerlei middelen om dat in handen te krijgen overwogen... ...maar het komt me nu voor dat de enige manier om dat stuk van overtuiging in handen te krijgen is... ...inbreken in een bepaald huis... En het daaruit weghalen. Oh, juist, ja. En ik veronderstel dat u mij dat vragen wil, meneer Vlaanderen? Precies. Ha, aardig dat u nog aan mij gedacht heeft. Uh, maar uh, wat is dat stuk van overtuiging precies? Een platina armband met diamant en robijnen bezet. Het is het eigendom van mijn vrouw. Van uw vrouw? Dus, dus er is bij u ingebroken. Wat enig. Ga vooral niet te diep op de fijnere details van de onderdracht in, Wally. Ik heb hier het adres. Ja. Als je de armband niet te pakken kunt krijgen, dan maar dan op. In het andere geval kom je direct hierheen. Ja, dat is afgesproken in Vlaanderen. Je hebt me nog helemaal niet gevraagd wat er voor jou aan zit. Ach, dat hangt van de waarde af. Uh, het gewone tarief niet. Uh, Zult het dan houden op tien procent uh, van de waarde? Oh. Daar praten we later dan wel over. Hè? Oh, wat zou ik u zeggen, meneer Vlaanderen. Het gaat me in dit geval echt niet zoveel om het geld, begrijpt u wel. Nee, het is meer als ik er zo over nadenk. Ja, ik, ik krijg een soort soort heimwee. Een heimwee naar het vak. Wolley, uh, voorzichtig. Had ik er geen spijt van krijgen dat ik je dit gevraagd heb. Oh, nee, nee, nee, nee. maak u zich niet bezorgd. Uh, uh, maar ja, het is toch net of, of de oude tijd weer voor mag het leven. Ja, dat begrijp ik wel. Maar, Wally, vergeet vooral niet, het is maar alleen te doen om die armbanden, we en verder niet. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, natuurlijk niet, natuurlijk niet. Ik zal het echt niet vergeten. Mooi. Nee. Oh, wat een heerlijke sherry naar Vlaanderen. Sla... Sla hem om, Wally, en dan schenk ik je er allemaal geen in. Oh, maar meneer Vlaanderen, niet zo schielijk. Paul, wow. yeah. is de visite weg? Ja. Yeah. Wat ben je aan het doen? Ik ben met het derde hoofdstuk bezig van... Uh... Nee, je weet wel wat ik bedoel. Ik bedoel die meneer Wollie Stone. Waar moest je die nou weer voor hebben? Ik heb hem gevraagd iets voor me te doen. Wat dan? Dat vertel ik je later al, Ina. Dat kan ik je nu nog niet zeggen. Nee, zeg jij het nou, maar ik vind dat je er zo bezorgd uitziet. Ik maak me inderdaad een beetje bezorgd, Ina. Ik heb een ellendig voorgevoel dat deze zaak wel op een volslagen mislukking zou kunnen uitlopen. Kom op, waarom denk je dat? Tja, ik heb er zo'n idee van dat de hele net op tijd tot de conclusie is gekomen dat het spelletje uit is. En toch nog de kans gaat krijgen om ons door de vingers te klippen. Ja, maar lukt. Ja, wat is het, Charlie? Sir so, Graham Ford, meneer? Ah, kom binnen, Sir so Graham. Terina. Sir so, Graham. Ik ben de hele dag al bezig geweest te proberen hoe aan de telefoon te krijgen, maar ze hebben me gezegd... Ja, ik weet het, uh, ik weet het. Ik heb het erg druk gehad. We hebben namelijk een bericht doorgekregen uit Westerton. Je weet die vrouw die voor Dr. Bankray werkte? Van Fletcher? ja? Die heeft toch een zoon? Ja, uit ja. Die, die jongen die de zaak drijft. Nou, die is vanmorgen tegen de vlakte gereden. Wat? Ja, recht in het ziekenhuis in Westerton. Ernstig gewond? Het schijnt van wel. Wat is er precies gebeurd? Dat weten we niet. De wagen is doorgereden. Maar het broerde is Vlaanderen. de jongen vraagt om zijn moeder. En wij weten niet waar die ergens uithangt. Ze schijnt niet in Westerton te zijn. Nee, dat denk ik ook wel niet, zo, Graham. Hoe bedoel je? Nou, oh, ik heb er vanmorgen gesproken. En toen vertelde ze me dat ze op het punt stond naar Australië te vertrekken. Australië? Ja, dat wil ik u juist vertellen. Mevrouw Fletcher heeft aan Ine verteld dat ze inderdaad gewerkt heeft voor dokter Benckery. Maar ook dat ze... Oh, Nick hè? Ja. Hallo. In Vlaanderen. Ja? Ja zeker, ik zal hem je geven, inspecteur. Voor u is er, is Rain. Hallo, wat is er, Rain? Nou, we hebben mevrouw Fletcher zelf nog niet kunnen vinden. Maar we zijn er wel achter gekomen dat ze een vliegreis geboekt heeft voor vanavond. Oh. Vlucht BO 107 naar Melbourne. Hoe laat vertrek? De start is gepland voor 9 uur 15. Mooi, dank je, Rain. Heb je het gehoord, Klaander? Ja, ik heb zoiets gehoord. En ik heb hier een voorstel te doen. En dat is... Laat Ina proberen haar op te vangen op het vliegveld. Willen passagiers voor vlucht PO 109 naar New York zich naar uitgang 2 begeven? Passagiers voor New York naar uitgang 2. Er is vertraging van een half uur voor passagiers naar Malta, vlucht 188 Majestic. Passagiers zullen worden gewaarschuwd als het vliegtuig gereed is. Goedenavond, mevrouw Fletcher. Wat? Passagiers voor vlucht 187 aan de ja. Wat wilt u? Dat is mijn vliegtuig. Ik moet weg. Een ogenblik nog, mevrouw Fletch. Het spijt me, maar ik heb slecht nieuws voor u. Dat is een truc natuurlijk. Ik weet wat uw bedoeling is. Een truc om het te beletten. Wel. heeft een ernstig ongeluk gehad. Hij ligt in het ziekenhuis in Westelton. Ik geloof u niet. Het is waar, ik verzeker het u. Wat, wat is er gebeurd? Hij is aangereden vanmorgen door een auto. De chauffeur is doorgereden. Ja, of het inderdaad zomaar een ongeluk was, weten we niet. Maar, maar hoe, wat is er met hem? Hij zegt slecht hem toe, mevrouw Fletcher. En hij vraagt naar u. Oh, als het toch oh. eens niet waar is. Als het alleen maar een middel is om me af te houden om naar... Luister, mevrouw. Als u toch weg wilt gaan, ga dan. Ik zal u niet tegenhouden. Ik heb mijn man beloofd dat ik naar u toe zou gaan om u te vertellen wat er gebeurd is. En nu ligt het maar aan u of u me geloven wilt of niet. In... In het ziekenhuis. In Westerton, zegt u? Ja, in de afdeling ongevallen. U kunt het ziekenhuis opbellen als u me niet gelooft. Hier, uh, hier is het nummer. Westerton 824. Nee, nee, ik, ik geloof u wel. Een ongeluk, mevrouw Vlaanderen. En uw chauffeur is doorgereden. Nee, ja, schofte. Ik had het kunnen weten dat er zoiets van zou gebeuren. Ik heb de wagen bij me. Ik breng u wel even naar Westerton. Dank u. Dank u wel. Maar hoe moet het nou? Ik heb mijn ticket. Ik geef u dat me, hier, dat mag ik wel in orde. Ik kom nou maar direct mee, of dat je. Ja? Uh, neem me niet kwalijk, meneer. Moeilijkheden, tjari? Uh, nee, meneer, maar uh, ik, ik hoorde iets. Ja, ik wist nu dat u nog op was. Spijt me dat jij je bed gehaald heb, Charlie. Oh, dat, dat hindert niks, meneer. Maar het, het is al twee uur, ziet u. Ja, dat weet ik, dat weet ik. Is, is mevrouw nog niet thuis? Nee, nog niet. Maar dat is wel in orde, hoor. Ze is niet op stap, als je dat soms denkt. Ja. Ik weet waar ze is. had wat te doen in Westerton. Oh, gelukkig maar. <clears throat> Zal ik koffie voor u maken, meneer? Nee, nee, nee. Laat maar, Charlie. Je kunt wel naar bed gaan. Ik blijf toch nog wat werken. Hé. Hey. Is dat hier? Ja, ja, dat moet mevrouw zijn. Paul? Ja, ik ben hier, Ina. Ach, maar Paul, je had toch niet op hoeven blijven? En jij ook nog op, Charlie? Ja, goeien... Oh, goeiemorgen, mevrouw. Ja, goed, Charlie, maak toch maar wat koffie voor ons. Okie dokie. Dat is een uitstekend idee, zeg. Nou, dan maar eens, Ina. Nou, liefje, alles verliep volgens plan. Mevrouw Fletcher was natuurlijk in het begin wel wat ontrouwend... Maar langzamerhand begon ze toch wel te snappen dat ik de waarheid vertelde. En hoe is het met die jongen? Hij is geopereerd. Nog erg beroerd natuurlijk. Ja. Maar ze geloven wel dat ze me door zullen halen. Gelukkig. Mevrouw Fletcher was zo opgelucht toen ze hoorde dat hij de operatie goed had doorstaan... ...dat ze beloofde alles te doen wat jij wilde. Ze is in het ziekenhuis blijven slapen. Oh. Ik heb haar beloofd dat we haar morgenochtend zouden opzoeken. Ja, goed. Ze is erg gebeten op die dokter Bengery. O, oh, Paul, ik ben er wel haast zeker van dat zij eigenlijk helemaal geen misdadigste is. Daar heb ik zelf ook nooit aan getwijfeld, Ina. Maar dat is juist het gevaarlijke voor haar. Hm? De anderen hebben zich dat ook heel goed gerealiseerd. Ze weten dat zij de zwakste schakel is in de ketting. Hm? Maar vertel eens, wat zei ze nog meer? Nou, ze heeft me uitgelegd wat die naam Marco betekent... in die regenjas die we in mijn wagen gevonden hebben. Ja? Het schijnt dat mevrouw Fletcher er omstreeks die tijd juist achtergekomen was dat de bende haar activiteiten had uitgebreid tot het smokkelen van verdovende middelen. Juist, en zij voelde er natuurlijk niets voor om daaraan mee te doen. Precies, vooral toen ze tot ontdekking kwam dat ze zonder het te weten al heel wat verdovende middelen had doorgegeven. Ze hadden haar namelijk al enige maal gevraagd om bepaalde mantels naar Brighton te brengen. Die mantels werden dan gebracht naar Marco, de waarzegster... Ja? die het gevaarlijke oh. goedje verder distribueerde. Ja, maar zaten die middelen dan in die mantels verborgen? Mm -hmm. Maar hoe dan? Nou, in de knopen. Wat? Dat waren hermetisch gesloten doosjes. Yes. De slachtoffers stonden in geregeld contact met die Marco. En op hun vraag naar Marco-mantel... dus een jas met het merk Marco in de kraag... kregen ze, na inlevering van een oude mantel, een nieuwe... Geraffineerd... Mm -hmm. Maar goed, toen mevrouw Fletcher dat in de gaten kreeg en ze haar weer met zo'n mantel wilde wegsturen, weigerde ze op een gegeven moment. Ja. Ze zat toen juist bij Larry Cross in de auto, die op weg was naar het vliegveld, weet je wel? Ja, ja. Cross werd woedend en zette haar daar uit de wagen, waarop mevrouw Fletcher die mantel, waar ze eigenlijk helemaal geen raad mee wist, door het raam van het portier in mijn wagen smeet. Maar hoe dan? Nou ja, Cross had namelijk zijn auto naast de mijne gezet om mij op te kunnen vangen, begrijp je? Ah, juist, yes, ja. Yeah. Mevrouw Fletcher ging toen met de eerstvolgende bus naar huis. Overtuigd dat kans de mantel wel in mijn wagen zou vinden. Fantastisch, Ina. En heeft ze nog meer losgelaten? Ja, ze bekende me dat zij het was geweest die de waarzegster had geschanteerd... om ons in te lichten over de golfbreker. Wat die dan ook rond gedaan heeft. Yes. Paul, ik kan het niet helpen, maar ik geloof dat ze een heleboel te danken hebben aan mevrouw Fletcher. Hmm. Het wordt gebeld. ja. Verwacht je nou nog iemand? Ja, Wally Stoon. Daar is een meneer voor, meneer. Hij zegt dat u hem verwacht. Ja, ja, laat hem binnen. Hm. Komt u binnen, meneer? Dank u wel. Goedemorgen, meneer Vlaanderen. Hallo, Wally. Je kent hem wel? Ja, ja, we kennen elkaar al. Goedemorgen, meneer Stoon. Dag, mevrouw. Charlie. Als de koffie klaar is, breng ik het meteen binnen. Hè? We Jij ook koffie, Wally? Oh, heerlijk, meneer Vlaanderen. Ik kan me niet zalig zitten ik op het ogenblik. Ja, of het moest zijn een, een koesje whisky. Whisky? Kan ook. Charlie, breng de whisky meteen en wat soda water. Hè? Okidoki. En, vertel maar eens, Wally. Ik ben benieuwd. Uh, nou, ik, ik moest de zee wel even openbreken, meneer oh. Vlaanderen. Ja, maar zonder vuile boel te maken, hoor. Ik heb het netjes achtergelaten. Ah, het was achter de schoorsteen, klein soort tussenkamertje. Ik heb nog wel even moeten zoeken, ik had wel. Zo, heb je daar veel moeite mee gehad? Ah, Dikkie vermoeiend was het wel, ja. Maar wat zat er al zo in? Oh, van alles. Ja. Moet u wel zeggen, ik had moeite om mijn handen thuis te houden. Ik heb echt nog even moeten zoeken voor ik die bewuste band gevonden had. Gelukkig dat u me precies gezegd had, u goed hier zag. Kijk eens, hier is hij dan. Ach, ja. ja, dit is hem toch niet? Van. Ja, ja, dat is hem. Maar achter. dat is mijn armband, Paul. Ja, dat weet ik, Ina. Maar hoe in zijn man... Ik liet hem achter bij een zekere Oscar. Ik dacht dat het gestolen goed was. Huh? Hij is een soort suppersoon van de heler. Maar hoe kwam meneer Stoner dan aan? Dat heeft hij je toch net verteld, Ina. Gestolen. Huh? Teruggehaald uit een huis ergens in Londen. Een soort bijkantoortje van de heler. misschien helpen? Ja, graag, zuster. Mijn naam is Vlaanderen. Dit is mijn vrouw. Zuster. We hebben een afspraak met mevrouw Fletcher. Oh ja, daar weet ik van. Mevrouw verwacht u. Deze kant uit, alstublieft. Mm -hmm. Hoe is het met meneer Fletcher vanmorgen? Oh, die heeft een vrij goede nacht gehad. Ik geloof dat de dokter best tevreden over hem is. Gelukkig maar. Gaat u hier maar binnen. Bezoek voor u, mevrouw Fletcher. Goedemorgen, mevrouw Fletcher. Goedemorgen. Hoe is het met u? Dat gaat wel, dank u. Will heeft gelukkig een vrij goede nacht gehad. De doktoren zijn heel tevreden over hem. Ja, dat zei de verpleegster ook al. Ik moet u nog wel mijn excuses maken, mevrouw. Dat ik gisteren een beetje onbehouden tegen u geweest ben. Ik ben u nu erg dankbaar. Als u niet gekomen was, zou ik nu aan het andere eindje van de aardbol gezeten hebben. Nou, is al goed, hè. Pieken daar nog maar niet meer over? Meneer Vlaanderen, wat denkt u nou dat ze met me zullen het gaan doen? U bedoelt de politie. Ziet u, ik werkte natuurlijk wel voor die dokter Bankrey, Maar ik heb eigenlijk nooit precies geweten wat er aan de hand was. Ik kan u nog niets zeggen, mevrouw. Maar ik zal wel eens onder vier ogen praten met Sir Graham. En dan vertellen wat u allemaal voor ons gedaan hebt. Maar nog allereerst dit. Hebt u dokter en gezien of gesproken sinds gisteravond? Jazeker. Ah. Ik heb precies gedaan wat uw vrouw me gevraagd Mooi. heeft. Mooi. En wat gebeurde dat toen? Vertelt u me dat nou eens precies? Nou, direct na het ontbijt vanmorgen vroeg ik aan de directrice of ik in haar kantoortje even mocht opbellen. Met dokter Bankeray. Met meneer Cross. Spreek je mee? Met wie? Met mevrouw Fletcher. Met Fletcher? Ik dacht dat je weg was. Mijn van idee verandert. Zo. Nou, want ik kan dan een goede raad mag geven. Verandert dan meteen maar weer van idee. Je maakt dat je hier uit de buurt komt. Ik moet dokter Bankeray spreken. Waarom? Dat zal ik wel aan de dokter vertellen. Ze heeft het erg druk vanochtend en dus ze kan niemand te woord staan. Ik moet te spreken, zeg ik je. Het is heel belangrijk. Belangrijk voor jou of voor de dokter? Voor de dokter. Wat moet het allemaal betekenen, Fletcher? Het gaat namelijk over brieven die ik in mijn bezit heb. En een paar geluidsbandjes. Dr. Banker, weet er alles van. Ze zitten in een safe op de bank. Zeg maar aan de dokter, als ze me wil spreken... ...ben ik bereid om nog met haar te onderhandelen. All right. Kom vanmorgen maar hierheen, om een uur of elf. Dan zal ik de dokter vragen of ze je ontvangen wil. Nee, dat zal ik zeker niet. Waarom niet, met Het is toch klaarlicht de dag? Jawel, zeker... Het was ook klaarlichte dag toen jullie dat Engelse portie gaven. Van hier in het ziekenhuis. Ik denk dat je wel heel goed zult weten waarom. Binnen een uur ben ik bereid met jullie te praten. Hier, buiten het ziekenhuis, voor de deur. We kunnen dan in jullie wagen wel even praten. Goed. Ja, dat is afgesproken. Hmm. Kom, Fletcher. Probeer je nou te beheersen. Als ik had geweten waar het om ging, dan had ik me nooit door u laten bepraten, dokter. Al weken en weken heb ik klaargestaan om er vandoor te gaan. Je zit alleen maar in het schuitje, Fletcher. En je hebt dezelfde kanten die riskeren als wij. Je had er ook geen bezwaar tegen om de cent aan te pakken, wel. Dat zou ik zeker wel gehad hebben, als ik had geweten waar het allemaal om ging. Nou, ja, doe niet zo dat wist je hem, goed. Larry, alsjeblieft, hè. Ja. En ik blijf erbij dat mijn jongen nergens vanaf wist. En nou hebben jullie hem tegen de vlakte gereden. In koele bloeden. Ik bezweer je dat we hoegenaamd niets aan weten van dat ongeval. Ik geloof jullie niet meer. En dat is ook de reden waarom ik weg wou. Ik kan je alleen verzekeren dat het ongeluk niets met mij te maken had. Nou, kom nou maar. Wat is dat nou met die brieven en die geluidsbandjes? Je hebt het er al meer over gehad. Nou, waar gaat het nou precies om? Dat weet u heel goed. Het zijn fotocopieën van brieven die u ontvingen geluidsbandjes van telefoongesprekken. Die heb ik opgenomen toen ik nog bij u werkte. Wat? Jij gluipers. Ja, nou is genoeg. Mary. Ik heb het zo geregeld dat ze in handen van de politie komen als Bill of mij ooit iets mocht overkomen. Ik verzeker je dat niemand ooit van plan is om jou op welke manier ook te na te komen. Hoe kan ik daar zeker van zijn? Kijk maar eens wat er met mijn jongen gebeurd is. Letcher. Wil je nou alsjeblieft eens even rustig naar me luisteren? Je begrijpt wel dat in zekere kring bekend is dat jij die safe daar in die bank gehuurd hebt. Het zal dus niet zonder gevaar zijn die boel er weg te halen. En als het hem al zou gelukken, wat dan nog? Weet dan wel dat het een heleboel mensen een hoop narigheid zou berokkenen. zelf op de eerste plaats. Het is voor mij alleen maar een veiligheidsmaatregel. Dat is het niet. Dan moet je het al begrijpen. Als je zoon die doos naar de politie zou brengen het zou bekend worden... Wie Ted Angus en Julia Kelburn vermoorden. Ik heb met die moorden niets uitstaande. Dat weet ik. Maar er is iemand die er wel mee te maken heeft. En voor die persoon is het heel belangrijk dat je zo met die bewijzen geen grapjes uithaalt. Dus als je prijs stelt op het leven van je jongen, doe je verstandiger die doos zo gauw mogelijk aan ons te hand stellen. Ik zal hem afgeven, ja. Maar niet aan jullie. Zo. Aan wie wil je hem dan wel afgeven? De heler. Maar je kent de heler helemaal niet. Je hebt hem nog nooit ontmoet, dus hoe zou jij nou... Dat weet ik wel. Maar toch geef ik hem maar niemand anders af. En dan doe ik het nog alleen op één conditie. Hij moet mij de verzekering geven, eens en vergoed... dat hij in vervolg met rust laat. Ik denk wel dat hij daar akkoord mee zal gaan, Fletcher. Dus ga naar de bank en breng de boel over naar de garage. Vanavond om elf uur zal daar een bezoeker komen. Goed, dokter. Nou, hierna ging ik het ziekenhuis weer binnen... en ging naar mijn jongen die naar me gevraagd had. Ik hoop dat ik goed gehandeld heb, meneer Vlaanderen. Met dokter Bengere bedoel ik. Uitstekend, mevrouw Fletcher. En ik ben u heel dankbaar. Ja, ik dacht dat het wel het enige was wat ik doen kon. U hebt u in de hele zaak prachtig gedragen, werkelijk. Maar nou zou ik u nog één ding willen vragen. Ik zal alles doen wat u wilt, meneer Vlaanderen. Ik zou graag willen dat u nu gewoon doorgaat met die geschiedenis. U haalt dus die doos uit de zeef op de bank en brengt die naar de garage. En zorgt dan dat u daar vanavond bent als de hele komt. Nou, het is wel een groot risico, meneer. Die man is er wanhoop nabij en tot alles in staat. Dat weet ik, mevrouw. Maar goed, u vraagt me dat nou en ik zal het doen. Ik dank u. Ik verzoek u nu een veiligheidshalve om het volgende te doen. Luister goed. Hoeveel wagens zijn er in actie, Ring? Vier, de onze niet meegerekend, zegt Graham. Twee in de boshand. Twee in de hoek bij het hek daar en één op de hoofdweg. Ik zou zeggen, als onze bezoeker komt, dan lijkt het me beter dat één de ingang naar de garage blokkeert, inspecteur. Ja, daar had ik al aan gedacht. Wie verwacht je daar eigenlijk vanavond, Vlaanderen? Dr. Benkaré? Nee, Benkaré is volgens mij de hoofdfiguur voor zover de smokkelarij van de verdovende middelen betreft. Ik geloof niet dat zij de zogenoemde heler is. Nee, dat denk ik ook niet. Volgens mij heeft zij de heler overgehaald om in verdovende middelen te gaan doen. En ook geloof ik dat hij daar van het begin af spijt van gehad heeft. Dat ben ik met u eens, Sir Graham. Maar ik ga zelfs een stap verder. Ik heb de indruk dat Ben en Larry Cross van plan zijn geweest. om nu verder de zaak zonder de hele te gaan ondernemen. En. Wat is er, Vladder? Ik hoor een wagen aankomen. Kan iemand uit het dorp zijn? Die van dat café naar huis rijdt. Als dat zo is, moeten we die koegen toch ook in de gaten houden? Het is nu al half twaalf. Nee. Nee, dat is niet iemand uit het dorp. Hij heeft zijn lichten gedoofd. Ja, hij rijdt naar de garage. Daar is hij. Ik kan niet zien wie het is. Hij heeft de kracht van zijn jas opgeslagen. Hij gaat nu naar de zijduur van de garage. Dat moet onze man zijn. Is mevrouw Fletcher gewapend? Ja, ik heb haar een revolver gegeven. Maar ik heb haar gezegd die alleen in uiterste nood te gebruiken. Hoe lang geef hem, Sir Graham? Vier minuten. Denk heb je horloge erbij, geen? Dan hebben we de brigadier. Die sluit u de oprik af, Vlaanderen. Goed. We geven hem nog eens vier minuten. En dan gaan we naar binnen. Oké. Okay. Iets met er gebeurt. Ik voel me zo'n beetje verantwoordelijk voor er. Als er iets met er zou mislopen, zou ik het mezelf zelf een leven lang verwijten. Daar komt hij. Hij komt de garage uit. Waar? Daar. Achter de benzinepomp. Ja, je hebt gelijk, ja. Hij heeft de doos onder zijn arm. Hij heeft ons in de gaten, mensen. Het signaal. Ring! Alle lichten op. Daar gaat hij. Hij komt hierheen. Kijk uit, Vlaanderen. Hij is heeft er al vol voor aan bij zich. Bakken! Hij heeft er al vol voor te vallen. Voorzichtig, Vlaanderen Vlaanderen heeft het te pakken. Vlug, Sir Graham. Wees niet stom, Lengen. Het is uit je, als je me niet doorlaat. Leen dan, het geeft je niks. De politie is. Wat? Niet? Waar dan? Zo. Je ja, hebt erom gevraagd, mijn jongen. Alles in orde, meentje? Vlaanderen. Alles beste. Eh. Uh, maar toch. Ik geloof wel dat ik een tikkie te oud begin te worden voor die sport. Yes! <laughs> Tien minuten zouden we afvaren. Ja. Heb je geen zin aan dek te gaan? Niet bepaald, nee. Een hele verandering voor je, ja, George. Geen instructies aan niemand op het laatste ogenblik nog. Geen pogingen meer. op. Zo, wat kijk je zo naar? Nee, ik kijk alleen maar even naar buiten door de patrijspoort. Dat is alles. Hm. Linde, dit is bedoeld als een plezierreis, kindje. Laten we elkaar niet zenuwachtig gaan maken op het laatste ogenblik. Vervelend. Wat moet ik nog met die paar hangers voor al mijn kleren? Ik bel dan even om de steward. Hm. Of ga er liever zelf heen en praat met hem. Dan weet hij arme mijn meteen waar hij aan toe is. Goed, ja. En als ik hem zie, zal ik me meteen beklagen over de verdere accommodatie. Moet je zien, zo'n badkamer. Ja, goed. Doe maar. Misschien kan je het nog veranderd krijgen. Hm, ja. En blijf jij in je hut, hè? Lekker je van een pan, linden uh, geef mij die kraf water eens aan. Ja. Dank je. weg zo gaan? Ik ben van een idee veranderd. Zo plotseling? Zo plotseling, ja. Waar is de politie? Ik zag ze daar net op de kade. Dan mag je even een praatje met je vrouw. Zo, ja. Langdon hebben jullie zeker al te pakken? Ja, en dokter ben en Larry Cross. Heeft Lengden gepraat? Dat moest hij wel. Anders zou de politie hem voor de hele gehouden hebben in plaats jou. Ja. Hij staat er erg over in dat ze hem voor zouden houden, Keldel. Maar we hebben genoeg bewijzen tegen je. Ook zonder Lengden. Je bedoelt die mevrouw Fletcher met de brieven en geluidsbandjes. Ja yes, ja. En het feit dat de aanband van mevrouw gevonden werd... in dat agentschapje van je in Eaton Square. Ja Van je... Van je vrouw? Zo. Is dat, dat zo? Dus jij was die inbreker? Bij het procuratie alleen maar. Je hebt me heel wat moeite en zorgen gebaard, Kelburn. Ik had eerder aan jou moeten denken... toen Tony Wyman zijn laatste woorden mompelde. Kelburn, gevaarlijk. Dat was niet als een waarschuwing bedoeld voor jou... tegen dat prikkeldraad onder stroom... Hij was voor mij voor jou, Calderon. Ja, die jonge gek hoef zichzelf te veel. Kom, ik weet niet dat jij hem daar verwijt van mag maken. Hij, hij dacht dat hij van alles op de hoogte was, Vlaanderen. Net als jij. Maar... Jij... Jij weet niet. Wat heb je, gedaan? Ik, ik... Ik... Ik heb iets ingenomen voor, voor je hier binnenkwam. Maar... Ik... Ik wou de politie niet afwachten. Kelber! Gip hem. Nou, Vanden, we hebben mevrouw uh, voor uh, Kelburn uh. zo even. Wat is er hier aan de hand? Wat is er met Kelburn? Hij is dood. Nou, Vlaanderen, je hebt nou onder dat hele diner... ...zo'n beetje over koekjes en kalfjes zitten praten. Maar je weet nou toch wel dat Rijn en ik zitten te popelen... ...om de eigenlijke achtergronden van dat Marco-mysterie te weten te komen. Hè? Ja, er zijn nog verschillende aspecten in de zaak die opgehelderd dienen te worden. Ja, yes. ja. Nou, goed dan. We weten nu dus allemaal wel dat de heler, de man achter dit alles... ...onze George Kelburn was. Ja, ja, maar wie zat er nog meer in de organisatie? Wie waren er direct bij betrokken... Nou, dat waren dan Mike Langdon, Dr. Bankery en Larry Cross. Die waren, om zo te zeggen, de eigenlijke onderchefs. Dan hebben we de kleinere meelopers, Ted Angus, Oscar uit de hondenwinkel, mevrouw mm -hmm. Fletcher en niet te vergeten Julia is Zijn eigen dochter. Ja, daarom verzette hij zich uit alle macht tegen haar vriendschap met Tony Wyman. Mm -hmm. Hij was bang dat hij erachter zou komen dat zij werkte voor de hele, wat inderdaad een feit was. Wyman voelde er van het begin af aan veel voor om op een makkelijke manier aan een heleboel geld te komen, maar begon al heel gauw vast de grond onder zijn voeten te verliezen. Ja, maar als ik wat zeggen mag, de grote moeilijkheden voor Calburn begonnen toch pas toen hij op de voorstellen van Dr. Bengeray inging om in verdovende middelen te gaan doen. Ja, dat is inderdaad zo. Zijn eigen dochter werd daarna zelf verslaafd aan narcotica. Hm. Lengden is er van het begin af aan tegen geweest om Dr. Bengeray in de zaak te betrekken. En Kelburn gaf hem de vrijwel onmogelijke opdracht... ...zijn dochter van die afschuwelijke gewoonte af te brengen. In die tijd kwam dokter Benkere er ook achter... ...dat Julia Kelburns zwakke punt was. Jij gelooft toch ook wel dat Benkere al gauw met plannen rondliep... ...om baas te worden over de hele organisatie, niet? Ja, alles wees daarom. Kelburn verzette zich daartegen met alle macht. Hij had de zaak opgebouwd en wilde geen mededingers. In het begin was het ook geen openlijk verzet... Hij gaf al mensen steeds meer goud en extra beloningen om ze maar zoet te houden. Zegt hij, Larry Cross. was natuurlijk voor 100% op de hand van Benckrey. Ja, natuurlijk. Een van de eerste condities voor het toekennen aan Benckrey van een groot bedrag was, mijns inziens, dat de dokter zou stoppen met het verstrekken van narcotica aan Julia. Dat maakte dat kind wanhopig. zoals gewoonlijk met dergelijke patiënten het geval is. Dus ging ze onverwacht naar Westerton om daar verhaal te halen. In opdracht van de vader ging Langdon toen naar dat dorp om Julia terug te halen. Ja, hij had daar de grootste moeite mee, vooral omdat Julia ging dreigen alles te gaan rondstrooien wat ze wist van de activiteiten van de vader. Nou, dat verontrustte die Langdon in hoge mate. Vooral omdat hij wist dat ze al veel te veel had losgelaten aan Tony Wyman. Aha. Ja, Nou, dat werd in die wagen van Lengden een soort vechtpartij... die eindigde met het worgen van het meisje. En de verdenking werd toen natuurlijk op Wyman geschoven. Ja, daar zorgde Kelburn voor. Jullie herkenen je nog de laatste woorden van Wyman. Kelburn, gevaarlijk. Mm -hmm. Waarvan ik dacht dat hij sloeg op dat prikkeldraad onder stroom. Ja, ja, ja. ja. ja. Maar wat voerde hij eigenlijk uit in die villa in Brighton? Die, die golfbreker? Dat was een val waar die pront intippelde. Zo goed als Ina en mijn persoonlijk. Ah, ja. Wij liepen daarin door dat telefoontje van Fiona Scott. Dus haakjes, die Fiona Scott was een patiënte met verlof uit het instituut voor behandeling van verslagen aan narcotica. Zij werd daar behandeld door dokter Benkere, dus die telefoontjes zullen nu ook wel duidelijk zijn. Oh, ja. Ja, ja, ja, Maar men had bericht gekregen dat hij Celtdown zou ontmoeten in de golfbreker op hetzelfde uur dat Ina en ik daar besteld waren. Hij werd daar overvallen door leden van de bende en op de gebruikelijke manier mishandeld. Maar. Toch was hij nog wel zo ver bij, dat hij kon afluisteren waar die staaldraad en het prikkeldraad voor moesten dienen. Ina en ik hadden die draad gelukkig bij tijds opgemerkt. De brand diende ervoor om Wijman voor goed uit de weg te ruimen. Nou, een mooi stelletje misdadigers. Yeah. Ja, ja, ja. Hoe zat het met die moord op tijd Engus? Nou, Engus had de opdracht om Tony Wijman uit de weg te ruimen. Hij slaagde daar niet in en moest daar dus rapport van uitbrengen aan dokter Benckrey... ...met het voor hem minder prettige resultaat. Verschrikkelijk allemaal. Ach, het is inderdaad onvoorstelbaar. Ja. Denk jij eigenlijk vader dat Langdon erop uit was om de top te komen in de plaats van zijn baas? Nee, nee, nee, dat denk ik niet. Benckrey was dat wel. En Langdon was typisch een uitvoerder, geen leider. Calderon had hem nodig voor de minder prettige zaakjes... En die onzin om jou te vragen Linda te schaduwen... ...was alleen maar bedoeld als een middel om jou van het eigenlijke spoor af te brengen? Nee, nee, niet helemaal, Inna. Huh? Linden wist dat Linda in zeker contact stond met Larry Cross... ...en Calderon was bang dat ze aan Cross feiten zou vertellen... ...over zijn verschillende contacten en methodes van werken. Huh? Calderon stond alleen maar zo sterk... ...omdat hij nog alles in één hand had. Uh -huh. Dat was ook één van de dingen natuurlijk... ...waar eens razend over was. Ja. Nou, ik zie wel dat we een paar jaren nodig zullen hebben... ...om de zaakjes van Kelber aan uit te pluizen. <laughs> ja, de wettige is zo goed als de onwettige. Ja, dan. dat denk ik ook wel, ja. En nu, wat mij betreft... ...mij moet nog even iets van het hart betreffende... ...een van de kleinere slachtoffers, durf ik gerust te zeggen... ...van de heer Kelber. Ik bedoel dan mevrouw Fletcher... Uh -huh. uh -huh. U weet, zegt hij, dat hij ons meer dan eens het leven heeft gered, Ja hmm. en mij. En de laatste twee weken heeft ze zelfs volledig met ons samengelegd. Dat weet ik, ja. Nou, kom, ik reken op u allebei... om haar fouten zo mild mogelijk aan te rekenen. Ah oh, ja, all right, vrouw. Ik begrijp wel dat ik je mevrouw Fletcher het laatst behandeld. Ik praat wel even met de openbare aanklager... voor de zaak in behandeling komt. Die zoon van haar is buiten buitengevaarlijk hoor. Oh, gelukkig maar. Ja, die komt er weer bovenop. Oh. Larry Cross intussen ontkent ten stelligste dat hij het was die die jongen tegen de vlakte weet. Hij zal nog wel een heleboel ontkennen in de komende weken. Ja. Maar daar hebben we wel middelen voor. Nou, ja. nou, no. het is met me dat zaakje wel geweest, Vlaanderen. Ja. Ik vermoed zo dat jij in je vrouw zullen vinden dat jullie een kleine vakantie toekomt. Hè? Ja, en dat zijn we ook zeker van plan, zeggen Graham. Ah. Donderdag pakken we het vliegtuig naar Jamaica. Oei, ja. daar weet ik helemaal niks van. Nee, dat weet ik wel, liefje. Maar dat is zalig. Hoe lang blijven we dan weg? Oh, een week of vijf, zes, misschien wel tien. Blijf nee, niet te lang weg, Vlaanderen. Ik ken jullie nog maar kort, maar ik weet nu wel dat Londen Londen niet meer is als de Vlaanderen er niet zijn. Goed gezegd, Reen. Maak u niet bezorgd, we komen terug. We komen terug, Soraya. <laughs> ah, prestig, laten we dat hopen. <laughs> De Bezoeker was het achtste en laatste deel van Paul Vlaanderen en het mago mysterie een detectivevoorspel in acht episoden van Francis Durbridge, vertaald door Johan Bennick met muziek van Koos van der Vriend. De rolverdeling was als volgt. Paul Vlaanderen Jan van Ees, Ina zijn vrouw Eva Janssen, inspecteur Rain Huip-Oerizant, Sir Graham Forbes Louis de Bray, Mike Langdon Rob Gerard, George Calburn Van Heskes, Linda Kelburn door Girugani, Mrs. Fletcher Miet van den Berg, Dr. Bankery Peronne Hozang, Charlie Donald de Marcas, Larry Cross Jan Borkes, een verpleegster Irene Poorter, een omroepster Corrie van der Linden en Wally Stone Paul Deen, de regie had Dick van Putten.